Eerder al verbonden Al die verliefdheid Wat een zonde We zijn het allebei Maar willen we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 Hey dude!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 I say. Push it, hit it A little bit further away You're pushing your own love. A little bit further mm -hmm. A little bit further away You're pushing your own love. A little bit further